Goedemorgen, beste luisteraars op deze 298ste aflevering van Directofoon op uw Streekradio Viva. Schoenwoorden spreken. Dat was vorige keer al opgegeven. Wanneer spreken we schoenwoorden? En een scheiden zonder ziep. Wanneer gebeurt dat en wat betekent dat? En ge erop. Waar staat iemand op? Wanneer horen we dat? Ge erop welke zijn de betekenissen daarvan. En de vroeiter, die kennen we allemaal, maar welke betekenissen heeft het woord vroeiter. En daar zal veel volk komen naar zien. Wanneer horen wij die uitdrukking en wat betekent ze. En dan hebben we nog een woord uit een taalsfeer die vrij oud is, maar die in Nassau toch bekend was. Vooral door mensen die in het vellenkop, het vellenfabriek velle werken. Wat zijn vliezen? Vliezen. En dan vragen we naar de betekenis van. Ik zie ze vliegen. Wanneer ziet men ze vliegen? En wat betekent dat precies? Zijn eigen bezittingen opmaken. Hoe drukken wij dat op zijn asses uit? Hoe zeggen wij een dat een jas bijvoorbeeld volkomen past? Hoe zeggen wij dat iets niet harmonieert met wat anders? Dat dus met andere woorden iets vloekt bij iets anders. Hoe drukt de assenaar dat uit? We hadden ook graag geweten hoe de assenaar iemand noemt die slank is. Slank, dus uh, iets wat mager, maar groot, een slank iemand. En... Wat is op zijn asses berispen? Iemand berispen. Hoe drukken wij dat uit? Daar hebben wij gezegden voor. In welke betekenissen gebruikt de asnaar het woord schaap? Een schaap. Hoe drukken wij uit dat wie zijn familie honteert, meteen zichzelf onteert? Onze eerste medewerker zit op de lijn. Hallo? Ja, goeiedag. Het is uit Uitzel ik, hè? Ja, mevrouw. Vooral mijn beste wensen, want ik ben er nog niet toe geraakt. Inschelijks, hoor. Ja. En een goede medewerking vanuit Celik. Mm -hmm. Ik hoop het hè. Want je bent toch een van de trouwe medewerkers hè? Ah ja. Mm -hmm. uh, ik heb hier de woordekers dus van, ik zie ze vliegen, dat zeggen ze bij ons als mijn honger heeft. Aha. Ja. Als mijn honger heeft. Ja. Dan zeggen ze dus, oh, dan... ik zie ze vliegen, ik zal iets moeten gaan eten dus. Ja. Dan zie je ze vliegen. Ja. ja. Of anders zeggen ze ook, hij ziet ze vliegen en dat is dan meer op iemand dan niet goed wijs is dus. Uh... Ah, ja. Dat ze niet allemaal heeft, dus dan, die, dan is die zoekvliegen, uh, dus... Niet goed wijs. Dan ze dat scheren zonder zeep, ja. uh, dat zeggen we als we dus bedrogen uitgekomen zijn van iets... Ja, ja, dat dus dat je naar na de markt geweest bent of wat, denk je zit er bedrogen uitgekomen aan een keup dat je gedaan hebt ofzo... Ja. Dan zeggen we wel, ik ben weer geschoren zonder zeep dus. Ja, ja, ja. ja. Uh, ook bij de kinderen zeggen ze dat soms. Dan en die werken... kom ik hier dus en ik ga een keer aan baard afdoen en dan scheren zonder siep. Ah, ja, ja, ja. In en dan de... pakken ze dus de kinderen vast en ja. met de vuist doen ze zo'n beweging op hun gezicht, zo... Aan de kind Ja, ja. wrijft langs in de kind Ja, ja, ja. ja, ja. Ze Zijn boiten afdoen, zeggen ja, wij dat. Ze zijn boiten afdoen dus en dan een keer scheren zonder ziep zeggen, zo zijn soms bij dus, hè. Ah, ja? Ja. Zie je dat? Ze zijn baard afdoen, scheren zonder ziep. Ja. Ik heb het genoteerd, haar. Dan ver ja. ja. dat schoon woorden spreken. Dat gebruiken we dus, even te zeggen, dus uh, ja, om van iemand iets te bekomen of te doen verstaan, uh, dat je er niet in geluk zet, alleen ja, dus... Uh, zijn het dan niet gelukt als je schoonwoorden gesproken hebt? Ja, dus je goed moet goed schoonwoorden spreken ja. voor iemand die iets dus leggen waarom ja. dat je het niet gedaan hebt, ja, dus ik ja, ja. zal er weer moeten schoonwoorden spreken, ja. en dan kan dat ook zijn dat die en andere gewoon lierlijke woorden spreken, hè. Ja, ja, ja. Dus dat zeggen we dan ook, dan... Lierlijke woorden en schoonwoorden. Ja, ja. Dus iemand al eerlijke woorden spreekt, ja, die dan is en niet altijd akkoord ermee en alles. Ja, ja, ja. Dan had ik hier nog vandaag dat gestut erop. Ja, gestut ofwel, erop, Zeggen we ja. dat van iemand dat op uh, bijvoorbeeld van de lijst van de verkiezingen staat? Ach ja, op een lijst, dat zou ja. kunnen. Of anders op de foto kun je ook staan. Ja. Uh, op de bon, dus als je een boete krijgt van ja. de politie, stu erop. Tuurlijk. Uh, wel kun je op iets staan, dus als je aan iets gewend wordt. Dus uh, ja, ja, ja. bijvoorbeeld als je moet uh, medicamenten pakken of iets, dan zeggen ze ja, je moet zien dat je erop stut Dus je, of je goed op in een kut wil opstaan van dat te pakken. Ja, ja, ja. Of anders, ja, als je dus eten pakt om een zeker uur, dus die ja, staat erop van, op de noen, just eten dus, en niet een uur later of vroeger alleen dus, Ja, ja. Dus als men de gewoonte, de gewoonte, gewoonte heeft aangenomen, iets, ja. ja. Of van slapen te gaan om een zeker uur of iets, dus uh, ja. allemaal wat dat met gewente dus te maken heeft. Ja. Een gewoonte, dat zegt de Ja, een gewente. Ja, een ja? gewente. Met de gewente van dat of dat te doen. Ja, ja. ja. zeggen de gewoente? Ah, ja. Uh, dan, je kunt erop ook op erop staan, dus dat zij iets weergeven of... Ja, ja, dat is Nederlands, daar sta ik op. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar inderdaad, op medicatie... Uh, ja. Gestot Ja, rap op. Of anders is het er een gewendte van van dat in te pakken en dan helpt dat ook niet meer. Dus het uh, is dus allemaal iets mee rondgewend worden, dus dan niet alleen. Ja. Ja, ja, ja, ja, zeer zeker. Uh, je kunt ook op de bus staan of op de tram of trein, alleen ja. Dat ze zeggen, daar stond gelijk met mij op de bus. Ja. Hm? Just op de tram staan, op de bus staan, ja. ja. ja. En dan zeggen we ook nog wel soms, uh, je erop, maar de onderste is de mijne, dus als naar battienen stamt. Ze zeggen we nu ook wel noek stotter op mijn manen, dus de ah, ja Ze doen te verstaan uh, yeah, yeah. dat ze een keer op haar liggen. stonden. zo, ah, ja. ja? Dat is goed. En dan uh, zeggen we nu ook, we veel volkomen nog zien. Uh, dus als je iemand iets belooft, dus in tijd om mijn grootmoeder soms zei ik zei, ja, maar zal ik dat wel doen, ja, toch ook wel veel volk komen nog zien, zeiden ze dan uh, dat zal precies op voorhand wist dat ik er mij toch niet ging onthouden. Dus ah nee. ja, dus dat zal wel niet gebeuren. Ja ja, dat zal wel veel beloven. Doet de zotten in vrede leven? Zijn, ja, dus, ja, ja. Daar gaat dan, veel volkomen. Ja, ja, ja. En dan, ja. Uh, een vroeter dat je er dus straks nog zei. Dat ja, een vroeter. Ne, naar de werker dus. Iedere ja. dag veel werk, dus alleen ja, van s morgens vroeg tot s avonds laat, vind ik. Ja. Dus, dat is een vroeter. Ne vroeter. Allee, ja, ja. ja en, dat is juist. Dan, dan is zie Zien ik ik niet veel meer dan dat nieuwe? Iets dat niet harmonieert, dat zeggen ze bij ons ook, dat past gelijk als een pin op een varken. Of van wat dat toetrekking komen, weet ik niet. Ah, wij zeggen lekker als een tang, een tang op een varken. Ah, dan we. Bij zeggen ook soms een pin daan een hoed, gewoon, dat gelijk als een pin op een varken of zoiets. Ah ja. Mm. Pinnen. dat is ze eigenlijk. Ja, ja, ja. En dat is zo'n beetje alles denk ik voor het moment toch? Ja, dat is al heel wat. Dat ik zien. Ja. En dan ja, met die woorden, dus ook kunnen we van alles van maken. Dus hoe werken we iemand doen en ja. Van ja, ja ja ja ja woord woord feitelijk alleen of het laatste woord willen nemen en dan, ja het uh, laatste woord moet nemen. ja dan moet het de... op zijn woord geloven ja allemaal met dat woord is dus, hè ja. niet woord gezegd zeggen we ook nog ja uh, dan niet veel woorden aan volmaken. ja uh, of woorden nemen met iemand en de ruzen op dat moment woorden nemen ja ja met andere woorden gezegd ja dat is er nog iets ja uh, iemand onze woord ave, dus dat is iemand, uh, dus alleen ja, hopen dat een nakomt wat beloof, dat belooft. Ja, ja, ja. Of iemand de woorden uit de mondtaal, neem heb ik hier ook nog. Klopt. Woorden. Uh, of je kan dus de woorden brengen. Ja. Dat heb ik ook nog. De, pak, pak de woorden uit de mond, zeg je, nog. Ja, ja, ja. Uit mijn mond. Uit mijn mond, ja. ja. ja. En dan nogal de woorden schatten zeggen we ook van tijd. En, uh, ja, ja. Dus dat is zo'n beetje alles met die woorden, omdat we die van de week nog gebruikt hebben. Die uitdrukkingen had ik die opgeschreven. Ach, dat is de goede methode. Ja, ja. Dus ja, dat is ver alles dat ik hier het moment heb. Dan laat ik iemand anders. Bedankt mevrouw. Oké. Okay, best... Nog een goede zondag hè. Ja, dank u wel. Dag. Nou, Alfred, bij ons Paula. Ja, daklo. Ja, ja, ja, dat ja, ja, ja, voilà. zal ook maar nodig zijn. Ja, heen. natuurlijk. Had <laughs> je het geld dan al gehoord dat ik dat <laughs> Ja, ja, ja, ja, Als we was voor geen moeren, dan is dat.. Spreken, dan weten we wie. Dat, ja, ja. Ja, ja. Eerst en vooral moet ik iets rechtzetten van over 14 dagen. Want huh? ik had gezegd, ooit zoon, dat daar in Mullemschulfste was, we verwel te zeggen en we ooit te schrijven. Ja, dat ik gezegd. He. Maar nee, nee, ooit zoon, dat is dus iemand ooit schreven. Oeh. Nee, dus hè, ja. maar als iedereen wil zegt en zegt de wil ooit zwoon, ah. dus het was niet ooit schoon, maar het is wil zwoon. Daarachter ben ik erop gekomen want ja. zeggen, zijn toch twee verschillende woorden. Ja, ja, ja, ja. Dan wil ik wel een keer recht zeggen. Ja, hè. dat is goed, dat is goed, dat is goed. Uh, uit schoon, ooit schoon, zegt de dan? Ja, uit schoon, ja. ja, dat is dus ooit geschreven, hè, zeggen. Dus ja, ja, ja. En dan, uh, als er iemand vertrekt, dan het dan nooit zwoon. Ja, ja dus... wel zeggen. Ja, dat is uitwijven Ja, ja. uitwijven dus hij ja. dat is ooit zwaan. Dat is zwaan. Voilà, daarmee is ja. dat dan recht gezet. Ja, zeker. En dan de woorden dat ik vandaag word hem dus he, schoon woorden geven, dat is dus uh, als je een alibi moet hebben hè Een ja. alibi voor iets, dus uh, uh, dat zijn schoon woorden geven. Ik vind ja, er ook te spreken dat je er niet geweest bent, dus. Ja. Sorry, hij uh, hey, ja, ja. uh, mijn voet is hier, <laughs> of zoiets, hey, ja. ja. ja, ja, ja, ja. So. En dan, je steunt erop, dat je op iemand telt. Op iemand telt. Ja. Je kunt ook, uh, bijvoorbeeld, uh, als we een man opsterven laten en vroegen, en ze, uh, zijn petekind, tante Paula zal toch altijd op haar mogen steunen, hè, jong? Ja. Zie je het dus ja, ja, ja. ze mag later op baat toch tellen ze ja, ja. toch ja, ja, je moet ja, ja. er toch verzorgen en gaan we er toch verzorgen later dus op steun ja. dus dat is uh, ja, gesteund ja, ja. erop ja. en dan een vroeiter, ah wel ik ben een vrije waar? ja want als je smerges mijn bedden ziet amai hè ja <lacht> dus s'nachts roel woel in haar bedden ja, ja. Dat, is, dat is een echte vroeiter dat is een echte ja. Ja. ja ja ja en dan veel volkomen komen zien uh, daar zal veel volkomen komen en zien Zoiets en nooit zo een oorzel, gepast het er hey, geen kat zal er even bougeren dus ja ja, ja, ja. Hey, dat, uh, dat wil zeggen het is nu de iets dat nu is, nutteloos. Ja. Hey, is, nutteloos is dus, hey. ja, Vliezen, dat zal niet met vellen te maken in mijn ja. daar weet ik niks van ja. En dan vliegen ze, vliegen ze. ze vliegen. Pff, ik heb hem steen in manier manieren. Hè. En als ik ervan een crisis heb, zie ik ze vliegen. Hè. En dus ook van pijn. Ook van pijn. Ja, En zijn bezittingen opmaken, ja, dat is een dat, uh, dat er maar deur gaat. Hè, dat alles deur doet. Deuil doen? Ja. ja. In Willem zeggen ze, hij heeft alles deur gedaan. Ja, ja. ja, ja. Dus hij heeft zijn bezittingen opgemokt dan heeft alles deur gedaan. Ja. Ja, ah, en dan, oh, uh, dat wacht wat was er nog he? iets harmonisch met iets, met iets anders, ja iets ja. vergelijkend dus hè Ja, maar als, het, wat, ja, als we twee dingen bij elkaar uh, zetten die, die niet nie, die nie bij elkaar passen, wat doen die dan? De één de dat he, dus wat niet harmonieert, like als de tang en dat verkende. Ah ja, ja, ja, ja, dat weet ik, nou zit er van meisjes, juist Ja. Dat, dat zal misschien daar achter nog komen. Ja, maar ja, even ja. Nog een keer op ja, ja, ja, ja. En dan een slanke, dat is een lange pine. Een lange pine? Een lange pine of een lange filipine. Dat zeggen ze. Dus dat zien ook wel een lange filipine. Wat een lange meiger is daar. Ah, een filipine. Ja. Een lange filipine een lange of een lange pine. pine. Ah, die pine zal dan een, een, een verkorting zijn van filipine. filipine. Ja, ja, ah. ja. Zeggen ze dat in Mullen? Ja, ja. Een lange Filippine. Natuurlijk wel een lange Filippine dat afkomt. Ah, ja, ja. Ja. ja, ja dus dat ja. is naar een, een voornaam ja naar een, een, een voornaam van een vragen nu hij. zijn tot soortname is geworden, ja. ja want dan zeggen ze ook uh, tussen de twee bijvoorbeeld, ja. dat is eigenlijk ook dat is dan ook tussen tuss tuss de twee dan zeggen ze oh het is tussen de twee lekker smijtje weer ook ja dat zeggen we dat is ook op op, op mensen dus dan er ook altijd aan dat iets van de grond ding zo ja ja, ja. dus dat is ook bij iemand genoemd en zo zal een lange een lange pine. pine. He, uh, een lange filipin, dus daarna is ook zeker en vast gezet. Zeer zeker. Gezet. Ja, wij zijn van verlakking zo is een ja. lange pin. Ah. En dan berispen, dat is groen. Is dat groen? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ze is weer aan het hè? Ze is wel tegen de kanten aan het grollen. Ze zijn ah, ja. me weer al je ze worden overgroot. Ze overgroot. Ja, overgroot, dat is berispen. Ja, in overgroen. In overgrollen, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is goed. Ja. En dan euh, een schaap, garmen dat daar hem schop kunnen. Soekeleske. Ja, een soekeleske. Soekeles, ja, dat is, dat is een schaap. Hè. Ja. Gieren, dat schaap. Maar en... zeggen ze in Mellemoeke onder de vraag van ja, schaap, doet schaap, niet schaap? Nee, Nee, nee, nee. Dat, dat, dat zijn we toch niks. Maar van dat schaap, eh, zeggen ze, garmen dat schaap, het euh, is dus een soekeleske. Ja, ja, ja. juist op de beur van niet volledig normaal. Te zijn, ja, ja, ja. Zo, dat is een hermskop, of anders, uh, kinderen dan niet veel hebben. Toch is dat zo een beetje de uh, dat duivers op de boemel gewoon en de kinderen een beetje verlaten, dan zijn die kinderen ook herm schopjes, Dat zijn schopken, eh. ja. Ja, ja. Dus eigenlijk... In het meervuiten zijn schopken. Ja. En in, in, als het één is, dan is de een schaap. Ja, ja. We je een passen mee te Voilà. En dan familie hanteren en zelf hanteren, ja, dat is dan iets... Uh, als je dan iets, iets heel zwaar doet, waar de haar yeah. familie mee vernedert dus zei uh, yeah. ze dat is uh, dan zullen zelf ook en uh, een familie ontieren. Dat is uh, hier nog kwaad spreken van eigen familie. Ja. Kwaad zeggen van de havers. Ja. En hey, je uh, eigen familie zwet maken. Ja, dat is juist. Dan ook uh, de eigen zwet ook Ja, hey. Dat is juist dat. Voilà. Zwet maken. Ja. Ja. Uh, een familie Goed, zwet maken. Ja, ja, ja. Voilà. Dat is alles wat ik weet voor vandaag, hoor. Dat ja, is nog hier een beurder met Paula. Ja. Voila. Jij zegt aan ik bedankt. Ja, tot de volgende keer. En tot de volgende keer Ja. Dag Paula. beste. Hallo. Goedendag Leude. Uh, Dolph. Dolf. Ja, ja. koerend, koerend. Ah, precies een, een vus in dat keil. Ja, een beetje toch joh. Ja. Wij hadden het weer veel. Ja, het jong, dat is juist. Uh, Van Vandaag vroeter daar ga ik je toch zo'n geiling te over zeggen, Leuden. Zeg die Dat Als we wel vroeger, hè? Weet, ja, als mijn klaar waren, we moesten net wel... Uh, mijn moeder, uh, als de werkers gekost werden... He, ja. ...die werden de werkers uitgelaten en de klanmannen moesten opletten als ze dan op de wal liepen. Ja. En dat was ook, uh, dat, dat was direct en fruit, he. Juist. Dat, ja, ja. En we werd we ook gezegd tegen de verken, dan uh, Als een boos buiten te lopen, en alles een buiten gelaten weer. Dat was direct in het en fruit in de grond, he. In de grond en twee, ja. Met zijn snoeiter erin en Dat was bezig, hè, En eh... Uh, ja. Dat werd ook gezegd tegen... Ik ga nou zeggen tegen oh, een mens, of tegen een uh, klein weer dat vregeroeken zijn als na een stuk land omgereden aan, aan gewoonlijk kanberen nog liggen hè? Ja. en uh, dat was dan, uh, dat is te zien waar het pijt op de ronde van, van een meter of twee draait ja. en daar werd dat met tand om, uh, omgedaan hè? Ja. en uh, daar werd dat ook omgevroeid zijn ze, dat vruiter is dat kanberen wel aan het doen Ah ja, dat is ook omvruit. Ja, ja ja, tegen zijn ze ook een vroei. En uh, dan nog, uh, ik weet niet, de dus zomers tenminste zijn dat weten, maar de vee moet je al een klein beetje van stil zijn, ik heb dat dan nog liggen. Een vroeiter feitelijk dat weer gebezigd in de trapmaker Ja. En uh, ik kon nou wel zeggen, vee, wat dat, dat is, je weet, de lemo van de trap, de zaakkant de zwijskant gaat de naar linkerkant en de rechterkant. Hè? Ja. Tegen wat de limo gezet. Ja, dat Waar dat dat. gezegd de marsen en de in inkomen. Ja. De, uh, de kanten naar boven. Ja. De marsen werden ongeveer een centimeter tot maximum 12 mm diep ingekapt. Hè? Ja. En eh, dat weer, nou is dat allemaal machinaal, maar vroeger werd dat allemaal gedaan met tanden. Ja. Dat werd zo ongeveer tot een diepte gekapt, de mars weer een, dat, dat was tussen, de duurde van de mars was tussen de 17 en 18 centimeters. Daar, daar is een goede aantree van een mars. Hè. Ja. Werd de mars afgetekend op de zaken de limo, dat we zijn. Ja. En eh, dat werd daar ongeveer een 8 mm diep ingekapt. Brut uitgekapt zo hè? Ja, ja. De zaak had gewoon recht, maar daar, zo brut diep uitgekapt. En daar werd een vroeiter gebezigd te maken zijn. Dat was uh, een schaaf, dat was zo uh, ongeveer een blokje zo van een 10 centimeter breed. Ja. En 15 centimeter lang. Ja. En daar stak een fijn mesje En dat mesje dat weer gezet, dat was te zien hoe diep dat de mersen in kap. Gewoonlijk werd daar op een centimeter diep gezet. Ja. en al geen dat er geen achterzoekers uit laten staan, had, ja. geen dat niet diep genoeg was van al centimeter, ja. werd ermee uitgevroegd, ja, ja, ja. en de tegen zijn ze uh, een maar de een echte benaming daarvan is een van diepte Ah zo. Ja. Daar is een vruiter en dat komt en natuurlijk dat we na, nog zijn Want ik bezig dat van tijd nog, als ik zo'n keer een gat van diepte maken ofzo. Ja. En uh, dat we niet machinaal gedaan. Dan we gaan met de vruiter, dan een keer, maar je kunt daar ook wel als je dat wilt. Op 2 centimeters diep zitten of een centimeter en een half. Zo diep als dat je dat mes kunt, je dat langs geslaagd ja, ja. van onder, zo diep kun je juist ja, En dat ja. werd ook gezegd een vruiter. Ja, ja, ja. Heb ja. opgeschreven? Ja, ik heb het, ik heb het, ik heb het. Zit, en eh, dan van de vlieren, of wat de of wat je weer opgegeven? Vliezen. Vliezen. vliezen. vliezen? vliezen? Vliezen. Nee, zet vliezen, vliezen. Vliezen. Nee, maar ze vliezen. Ah, vliezen. Ah, ik kan verstaan vliegen. Nee. Ah ja, dan is die iets anders, dat ik op. Ze vliezen. Ah, ja. En dan van de slank, hè? Ja, hier in dat slank is ja. Ja, dat werd gemakkelijk gezegd van een van, van een mens dat tamelijk mager is en ja. zelfs heel mager, hè? Ja. Maar ik heb me dan horen zeggen, dat dat ze ook van alle woorden tegen zeggen. Maar ik heb ook vroeger nog wel horen zeggen, en daar hebben we vroeger nog een keer behandeld gehad als dan een tamelijke magere minst is, een tamelijke grote dat werd ook nog gemakkelijk gezegd de kapper kan uit de fles uitrekenen ook hè? ja dat is het ja we hebben daar met, met vreugde nog een keer over gehad ja ja ja ik pas dat dat er zo ver zal ah ja en dan nog een keer over dat ding en over dat machine dat daar in dingen staat ja ja ja ik zou het vergeten in de ah, goede ja. dag uh, actua, daar staat inderdaad de machine en doen gaat dat machine dolof ah. Uh, en uh, vroeger zijn er tegen een tondeusken of een tondeusken he, dat vroeger, uh, uh, uh, alle mannen dat want onze vader dan die feitelijk als we weinig kleintjes waren, dat was vroeger zo, de moeder weer niet gemakkelijk naar de chauffeur gegaan als we jong was he, dan kan je wat aanvoeren, ging naar de chauffeur. Maar vroeger werd daar zelf afgedaan, die, do, uh, die de vader van tien he. Ja, dat is juist. Ja, maar we van de van een klein beetje schrik, want mijn vader, ja, dat was een gevaarlijke. en tussen is er mee van tijd niet te trekken hè. en uh, daar zijn ze dan een aardtrekker tegenover. Je wist wel Ja, dat is hier. Ja, van tijd niet ver genoeg opgeschoten en, en alweer trekken en nog een dealaar mee. Ja, je moest dan wat handelingen ja, doen. Van die tondeus. Ja, dat kostte daar van tijd niet goed mee trekken. Is dat, is dat waar, geloof dat allemaal dat zo ongeveer in zo zoiets? Wat bleek? Is dat waar dat dat allemaal in Eisa zo'n... Een, een toch tondeus? veel oder. Ja. Toch veel. De meeste mensen toch. Ja, ik zeg, ik moet zeggen dat dat, is dat ook bezig is voor de beesten. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik ook gedaan. Maar dan ook hè, de, uh, aan ons dat was die in de je met de meidiekjes gelachen. Dat, dat, vroeger waren er zo van die klampotjes. Ja En daar stond van burgers een toepje op hè? Ja alleen een toepje zijn we ja ja En dan, uh, ja ik kon geen naam nemen, want dat da man, dat jongen kan misschien ook aan het luster zijn he. ja. wij En zijn vader deed dat ook hè Ja En als dat daar moest afgedaan worden werd, daar zat een hele potsknop op en alkeen dat er van onder kwam pas weg hè Ah ja Ja Daar da schijnt tot een potje hè en door, dat was goed als je de jonge santatie in te lopen. <laughs> maar ja, je laar was ook wel. De, de, ko koep de koepel aan zet. De ja, koepel ja. aan zet, ja. Ja, ja. Ga ja. Ja, ja. zo. Ja, dat was een Ja, dat was van dus. tijd voor de biezen bij ook he. Zeg maar, dat was nog, dat was nog met tanden te doen, dat was niet inderdaad. Ja ja, ja, ja, ja, dat was, dat was zo op nepen zo he. Ja, van, ja. van die ene kant, in, in, in achter dat één ding, daar zat dan een achter en achter het zat ja, daar. Ja. Ze Zat nou vier vingeren zo, alleen, ja, haar wijsvinger en haar vier vingeren erop ja, ja, ja. Maar dat was wel een klein beetje kunst hè, dat is nou, want ik zeg het, daar weer van tijd nogal met getrokken hè. Ja, ja, ja, dat zeker. Dat was, zeg, moesten ze moesten dat ook niet, niet eh, scherpen en moesten niet, niet ja, dat niet. Ja, dat was een mesken, hè dat uh, kon dat open doen, hè. Dat was, dat was uh, een mesken dat erin zat en dat, dat waren twee tannekers. Ik kan zeggen, dat, was precies, dat waren precies twee zochtjes. Ja. En uh, als, als dat begenen, uh, dat je, dat schuven we overheen. Ja. En als je dat tussen de tannekers kwam pas weg. Dat was weg. Maar dat moesten dus ook uh, uh, geslepen werden. Ja, ja, ja dat kon slijpen of afhouten, ja. Ja, ja Maar ik zeg het vroeger als mijn boiler klaar waren maar ja, zo tot uh, we gaan dat nou zeggen, tot mij, onze eerste commune of, zo, of misschien nog over Dat was er al, dat we wel eens naar een kwartier gingen Of samen te zeggen, als we ons plechtige de commune deden of zo hè. Ja. Maar weet je, onze vader aan deed dat, waarna heette dat hè? Ja Ja, ja En eh, uh, als hij niet, niet was, dan had niet in, dan hebben zijn zijn en alles en zo Dan kwamen die van tijd bij mijn vader ook hè? Oh, ja Maar dat was gewoonlijk zover dat dan dat hè? Ja En zeker bij er nog genoeg mensen hadden. Ja, ja ja, het is ons inderdaad bevestigd dat uh, velen zo'n tondeus hadden. Ja ja ja. hallo ik ga nog een ander antwoord laten. Goed Olf, bedankt jong, beste daar, hallo. Dag Lode, dag Herman, en mevrouw Jans. Uh, ja. En mevrouw Jans. Ja, ah. dat is er gelijk op. Ja, ja dat elkaar gezien, maar toch. Goed overeen hè. Ja. Ja, het schijnt dat mevrouw Jans al een paar keer in nas geweest is, he. We zouden toch eens moeten op lijf lopen. Ja, ja. Ja, ik wel, ik het totaal niet, maar alleen aan bank. Ja. Van lang. Ah. <laughs> dat zal wel een keer pas geven, hè, mevrouw Jans. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja dat, moet, dat moet een keer geregeld worden, Ja, he. dat is juist. Dat is lang iemand. Ja. Wij zeggen toch een rijlen of een rijlen. Ja. Of een piets. Een piets. Ja, ja, en zeggen, een lange een, oh, ja, ja, een lange lat. Ja, een lat. De een plank worden gat on hangt. Ja, een lange ja. lat heb ik ook al gehoord, ja. Ja, ja, ja. dus een rijl, een piets, ja, een piets. Pets, ja, dat is ook typisch, hè? Ja. ja. Dat is een pers, een pers. Ja, ja dat is een pers, daar komt het van voor. Een pers, ja. ja. Kan je het ook vragen? Ja, ja, een pièce. Een pièce? Een je, met een taluisje aan, met de kloppen. Ja, ja, een We Wij zeggen een pièce. Wij hadden thuis zo, pièce staan. Is er geen een geveld Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dat was vroeger de mode zo, hè. Komt een keer alleen, die moest dat bukken, Ja, ja, ja, ja. van, dat er ook een pièce is in de klas. Zeker, het was voldoende om dat pièce te verwijzen, hè, of ik wist al wat? Wat Sip. je moest doen. In de meesterschool. Ja, ja. ja dat pjetje was uh, een bekend attribuut van de schoolmeester. Dus. Een reil, ja. Ja. reil. Zeggen ze dat in Wambico? Ja, een reil. Een reil, de ja. reil. reil opgegroeid, ja. Ja. ja. Een lange uh, lat. Uh, Paula, die spreekt van een, een pine, Een filipine. Ja. Een lange filipine. Ja, ja. Nee, dat ja. wordt toch minder zelf. Ja, we ja. kennen dat hier niet, hè. Nee. Nee. nee. nee. Dat zal dus een verwijzing zijn naar een van de uh, figuur uit het Mollemse. Dat kunnen, ja met voornaam Filipine mm -hmm. dat past volkomen die jas, dat is gelijk als gegoten ja dat is op alive gegoten ja zo zeggen ze wel letten op alive op alive op alive gegoten ja of dat past gelijk naar stront in de pistpot. ja ja ja ja ja ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, dat heb ik al gehoord. Oftewel vloekt het mee, hè? He. Ja, ja, ja, het vloekt of het... Anders vloekt het, ja. Ja, ja. ja en, en het, we hebben nog zo werk dat ook met een V begint. Wat dat dus niet past bij elkaar wat eigenlijk in strijd is met elkaar Vecht. Ja, dat ja, vecht, ja, ja ja ja ja ja ja ja ja dat, dat is vecht. het natuurlijk en vechten dat vecht. dat vecht ja dat vechten het controle ja. geeft net je ja, het je tanden en je bekomt dat vecht Juist, ja ja, ja ja ook van eten gezegd ja. Ja. dat vecht met die dus dat wat niet bij elkaar in. past hè. ja ja mevrouw ja, okay. jansen ook ja. op op live ja op het live gehouden oh ah, ja live op het live gehouden ja ik heb ook al genoteerd aan een live Nee, op, nee, op, op live gegoten. Op, op live gegoten. Ja, ah, zo. Oh, dat past gelijk als gegoten, toch ook, hè? Ja, gegoten. Ja. Het is gelijk als gegoten, ja. Nee. Ja, dat is juist gegoten. Ja en, ja, en de rest is allemaal tamelijk goed afgewerkt, hè? Ja, ja. Een tondeusken, mevrouw ja. Hans, dat wil toch oh. nog weer iets vragen. Oh, ja. In ja. Wambeek. Ja. je gaat een keer geen beurt hem en nee, ik moet ik trekkoek, ik trek ook, Trek Ja, ja. ja moet je de kostier doen, hè? Dat Mijn oh. vader dan had ons geschort tot ons twintig jaar. Ja? Met die tondeus. En dan duurde weer die botten en dan ja. trokken het rapte. Dat is zeker. En dan deden ja, daar een paar druppeltjes olie op en dan ging dat weer beter. Ja. ja. Je Ik je moest heb dat nooit he? niet weten scherpen. Ah, nee, nee, nee, nee ik, heb wel, het, ja. ik heb het ook niet weten te scherpen. Nee, ik ook nee, niet, ja. maar dat wordt gewoon te doen. Dat is vandaar dat dat zo trok. Ja, <laughs> ja, dat is niet eens gewacht eraf, hoe te het dat, de hoogjes kieën, die dat Ja, ja. Dat wegtrekken, trok, trekken, ja. Ja. ja. Dat het zin. Ja, op de achterdoor wat dat nagevoelig is. Ja, ik wil nog even hebben over dat berispen, iemand berispen. Hoe, hoe zeggen we dat in, in Wanbeek, mevrouw ja, uh, uh, oh, nee, Dat ik er niet kan opkomen, Ja, keer, ja, ja. ja. Iemand dan zal zolen gaat geven, dan ja. wordt er dus meer, uh, de volle loog, hè? Ja, ja, ja. Iemand van zolen gaat geven, moet tis, je echt berispen als u Het is niet zo, zo erg, hè. ...opspelen? Iendele spelen. Opspelen? Opspelen, ja. Ja, opspelen ook, zeker. Ja, ja, ja. ja, maar we zeggen, ja, hij speelt op, ja, maar iemand berispen, hij, hij, hij zal dan mij berispen, dan moet er toch iets... Op zijn asses voor hebben. Hè. Nog speciaal, daar moeten we nog op nadenken. Ja, ja. Nu wat Dolf daar zei van die vroeiter is juist, hè? Want wel een vroeiter als een, uh, een uh, stuk tussen een schaaf. Ja. Alam, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zeg, Ik heb nog een vruiter, hè? ja. Een ruzezoeker. Ah, is dat die ook een vroeiter? Je dat nonnenstestieren kan bouwen. Vano. Ja, juist. Dat is ook een vruiter, hè? Dat je kan doen vegen. Ja, dat is twee kassaarsstieren kan doen <laughs> Ja, ze mogen nog aan de andere kant van staart liggen, zegt hij, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat Ik scherp meteen op, vecht, want ik moet hier alles tegelijk doen. Zo, ring uit zagemeijl. Ja, ja dat, dat kennen we wel. Dat is bucht, ja. Bucht, bucht. Uh, maar ik heb dan nog op de met gezien dat dat zo'n een, een, een bak was, inderdaad met zagemeijl. Ja, ja, ja, dat heb ik ook nog gezien En uh, ja, als een keer ringsken als je mee gingen, was die ook aan duiken en zo, wat je mee opgezet wordt je lekker rond mijn vloer. Dat klopt, hè Jans, je hebt dat ook. Ja ja ja, ja, ja, ja, Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Ze haarmeel be bezig in, om, om daar ja. uh, zogenaamde sieraden in te leggen of op te leggen? Ja, dat weten we het niet. Hè. Ah, die blijven een scoen dat bloem hè, dat mij. Ah. Dat ah. Is het, ja, ja was, dat blijft precies gaat, hè? Anders uh, werd de rap overgeslogen, hè? Ja, ja, dat kan wel. Ja, dat wel... En dat was toen een attractie of door in te krabbelen, hè? <laughs> Ja, die de eerste twee minuten, niks direct, met augustus niet naam, dan mocht je nog een keer krabben. Hè. Ach, oh, dat een was krab... zo plezant, gewoon een keer in, in krabben. doen. je mocht een krabben? Je mocht een krabben, dat is geen grief gevonden dat je mocht weirlijn mocht. Ja, ja, ja, als ja. dus je me dan mocht een ringske nooit kiezen, oh, dat, was, dat was karmes. Ja, nou zal het niet meer riskeren dat iemand een krabt. Nee, nee, nee. Ja, dat was zo'n geel bakske, zo, maar oh, hoeveel erin lag. Zo van alles wat met geel stink, een groene, een stink en zo. En uh, ja. ja. Niet ik ja, eens mij doen wat een mij was de attractie. Ja, eh, nog even op terugkomt op de, de uitdrukking, ik zie ze vliegen. Eh, dat zeggen ze inderdaad hier van van iemand die honger heeft. Ja. Ja. Maar ook van iemand die pijn heeft. Ja, Zeker. Hij is ze zien vliegen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het is opa aan duimsloog, Hij ook vliegen. Wij vroegen ons wel eens af wat ze eigenlijk zouden zien vliegen hebben. Sterk is. Sterkes. Sterkes, Sterke is jullie. Het zou kunnen, hè. Ja, zou, ja het ja, zou zeker kunnen, waar, waar gaat dat onder zalen hè. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Wij hebben ons altijd gevraagd wat die zun naar verwees. Sterkes, dat kan wel. Ja. Zeg, dat scheiden zonder ziep, uh, betekent iemand bedriegen? Ja. Ja. Ja. ja. ja. Ja, ja uh -uh. pesten nu ook eigenlijk, hè? Yeah. Bedriegen en pesten. Yeah. Ja. Is geschoren zonder siep. Ja, ja. Dus ik, ik heb nog eens genoteerd dat hij sieb is ja. ja, ja. ja, en een zijn Hij is een bijk, hè? Ja, is. iemand, eh, of, of stroop is en een baard, hij is iemand eh, de maan Is dat ah, niet? Ik had ook, dus in de zin van, eh, hij was gezien, misschien, eh, ik weet niet, heeft, met, met, met, heeft het te maken met die sieps, met hè? Dus, want, hij is, is er tijgen gevlogen, hij is erop afgescoven, hij bazen van die timmen en hij heeft het niet. Ja, zou is een neffes geval. Ja. Zou uh, dan is er niet helemaal uitgekomen, uh, ja. die uitdrukking uh, wie zijn familie honteert, honteert ah. zichzelf. Schind ja. neus Ja, ja, ja, ja, dat is het. Dat was een werkgebeeld. Maar ah, zeg, je <laughs> zou het nog niet eens zeggen, schind aan neus, schind kindergezicht, ja. Ja, ja. Uh, het is eigenaardig, maar dat schenden, dat bij ons dus schien is, ja? dat, ge, dat bezig zijn wij niet vaak. Schien, nee, wel ja, het is geschonden, het fotodeel ja. word komt meer ja, ja, van, ja. maar schien, geschind, dus uh, komt in die uh, zegswijze voor, schinda neus, dan schinda gezicht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dat is toch nog wel vrij oud. Ja, maar dat hebben we toch nog gezegd. Nog? Nou, ja, ja, ja, ja. toen is er iemand wat een familie bezig, de volle wasbooten hangen, ja, mosken aan, eisken aan je gezicht, beter dat je er vast En die neus staat dan voor een uh, tamelijk uh, dichte familie? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker, zeker van dichte familie, ja. Otsja, otsja, van, of van een noord Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hadden het ook over schaap en de schopken. Ja. Dat dus eigenlijk een dier is in deze betekenis, maar ook uh, dus uh, als sukkel. Een schaap, Een sukkel is. Nu, er uh, is ons gezegd, en trouwens dokter uh, Lehman heeft dat in zijn verzameling staan, van de schaap, uh, als vrouwen met elkaar praten dan bezig oh, nog, nog wel eens het woord oe, schaap enorm zonder ja. dat, dat hij te maken heeft met sukkel ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja weten dus dus we, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja en als kadijen lachen dan altijd zaadskopen, waarvan ze in een zuidskoop. Eh? Ah, ja, ja, ja en dat daar rolend in, hè Ja het schaap, hè, zaadskoop, zaad, zaad, schaap Ja, <laughs> zaad, Het ja schaap, ja Schaap Goed, goed Eén ding wil ik er nog Zeg bij. maar, Brian's? Ga gedaan, ga uh, gedaan, goed gedaan Kun je die uitdrukking? Nee, hè Ga gedaan? Ga gedaan, goed gedaan, ja. Meestal is het omgekeerd. Ja, he? <laughs> Dat past dat bij elkaar, wat dat ga gedaan is, is toch niet altijd goed gedaan? Nee, nee. En, maar ja, we <laughs> moet pakken, gelijk het is, en ik zal er niks van zeggen. En uh, ga gedaan, goed gedaan. Precies, allee, ja. trekt het in ook een plank, mij. Dus zonder dat er kritiek wordt opgeuit? Ja, dus, dus al dat is je op zich, moet in mij weten ze dat je niet uit zit. Joe. Ah ja, dus het houdt een beetje kritiek in. Ja, absoluut, ja. ja, ah, ja. Ga gedaan, goed gedaan. Okay. Nee, ja. Nee. Kennen wij niet, Herman? Nee, nee, nee. Nee, en van die vliezen dan nee, dat is van van kopen van, van van van konijnen velen vastzetten doen ja. Die vliezen, dat, de, dat, dat binnenste dat dat, dat vel, eigenlijk. Ja, dat Goed ja. er goed af. Moderne die vliezen dat er nog nog wel zijn. en dan ook dat stijf, Als dus je dat niet goed doet en we, we scopen of, of uh, konijnen vast te zitten, nee, moet je daar over een rij steen of over een rijplank altijd krabben tot deze dus de vliezen eraf raften en lenen dat welke heel soepel. De, als, en waar zitten die vliezen aan? Hebben van de onderkant van ja, nou, van de de binnenkant. Van binnenkant, ja. Van de binnenkant, het veld dus, ja. Ah, ja. Ja. Ah. ja. Ja, dat rustig, Daar zit niet vliezen, aan, ja. Dat dus zit niet vliezen en dat is het sterk, en dat stijf, mocht of maaltijd, ja. Dat ze precies pezen dan. He? Ja, ja, ja, ja, ja. Ah, ja. en dat moest dus uh, gevreven werden? Ja, op iets rij, op een, een kant van een stien of even op iets rij, op een heel iets, iets goed, dat goed schroepen, naar nou, ja. En hoe Om... meer dat gevreven, hoe mals is, dan dat dat welke was, we erachter achter een van te maken of ja, wat. Ja, dan kon dat je dat zelf doen. Ja, ja, ja, ja ik heb nog genoeg gedaan. Ja. Ah, ja. Ah, dus dat werd de mals gemaakt op ja, die manier? Ja, dat werd, ah. dat werd mals. Dat, dat is het moeilijkste werk dat er is en het langste werk, en het secuurste werk al, ja. Ja, ja, want ik had hier genoteerd, een vliezen, ik weet niet, dat moet in dat velk nog gebruikt zijn, de pakje vliezen, misschien hadden ze die hielden, die vliezen bij elkaar, ik weet het niet. nee, dat komt eraf in dat doe je niet. Nee, dat zijn zo'n witte sliertjes, hè. Ja, ja. Ja, en dat werd heel stijf, dat is juist, en de daarmee stond dat gelukkig zo'n plankwerk. Ja, ja, ja. En ik had geloven dat dat een heel zwaar werk was, om dat goed zacht te krijgen terug. Ja. Is dat zo vet... Nee. Ja, ja, maar wel. dat was opgedroogd en dan ja. nee, was dat toch niet vat niet meer. Nee. nee. Witte slieren waren? Ja, ja slieren. Ja, ja. Ah, maar het ja. is dus geen vet. Misschien wel. Ja, misschien wel. Maar dan heb je zo'n soort zo pezen zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja heb vijftig jaar geleden dat ik dat gezien heb, het ja het is dat, zo, is dat zo, juist hè want zo, eh, zo, uh, man je geen vijftig jaar lijn ik ga gedoen hebben ah nee niet helemaal niet haha kijk zie we me, mevrouw, die is nog altijd doen de wissel dat soort van dingen <laughs> <laughs> uh, uh, gestut erop uh, hebben ze hier ons een aantal voorbeelden van gegeven hè, van drop staan de bom, erop Pas streepend, zeker, ja, ja, een op, op, stuk staan ook, Op een stuk staan, ja. een stuk staan. Ah, ja, dat staat op zijn stuk. Op zijn stuk, ja, ja. En die, die, wat wil dat eigenlijk zeggen? Hij staat op zijn stuk. Hij wil, hij wil dat je het apprecieert wat het hem zegt of wat dat hem doet. Hij wil dat je het waardeert. Ah, ja. Hij, hij staat op zijn je... stuk, hij, hij is, hij is ferm alleen he. hebben ze gezegd. Wat... Hij wil je steken of naam, he? Ja. En en, en op zes, daar staat op z'n stuk. Ah, daar staat op z'n stuk. Ja. En op een piedestal zitten? Dat is op een verroest zetten, ja, dat, dat is iets anders, hè? Ja. ja, ja. Op schaal zitten onder de stolp, hè? Dat Toen ze mee mee Ja, maar dan kun je kunt iemand een mens ook op, op een piedestal zetten. Ja, ja, ja, ja. Dus, ja, ja. ja, ja. Kun je ook, hè? Ja. Toen iemand dat of dat niet, niet, niet mag werken of niet wil werken of die twee niet wil ja. dus op skaal zitten. Bedorven, hè? Bedorven, ja. Bedorven. De ja. oh, lacht, ik vraag, afleid, zegn. Je mag dat niet zeggen, nee. alleen iemand hebben durven. Dat is een schaatjes. Van dat stuk gesproken. En, en dan hem op zijn stuk? Ook? Ja. Zeker. Ja, ja. ja absoluut. Ja, ja, ja, ja. Dan af hem, moet, treffelijk. Ja, ja, dat is inderdaad op zijn stuk af. Dus ja? iemand die deftig is. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dat werd vroeger veel gebruikt. Ja, hè? Ja, dat zal dood dat hem op zijn stuk af. Zus? Ja, ja, ja, ja, ja, maar nu alleen de soldaten. Ja, hè? ja, maar deze ja. doe weer de feit waar ze dan heiden op zo'n stuk graven, zo iemand dan niet, ja. Is... Pas er maar alles bij wat gezien, je ja, ja, hebt. Ja, die uit, zich ja. deftig gedraagt. Ja. Hè? We, we, we denken in dezelfde richting, mevrouw Janssen. Ja. <laughs> ah ja, ja. Zie je met dat stuk? Ah ja. Goed, eh, uh, voilà. Heb je nog iets voor ons? Eh, wel. Uh, ik ga dan een kop gegeven door is geen overrecht van mij. Ja. Dat kostte niet. Maar door was geen rechte zaal, want dat ken je toch, Dan. Ah ja. Door is geen rechte zaal, want dat, kan dan. Ah, ja. dat, is, geen zaal, dat is met. Misschien een rechte dat de kant aan te krijgen. Ja, hij is ja. met verkeerde bieden, als je met verkeerde in bed gekomen, op ja, je land kan. met de bezaal, hij is met geen tang omhoog te pakken, hè? Dat is geen rechte zaak. Wij kennen dat kant, hè, Herman. Ja. Dat is geen rechte kant aan te krijgen. Ja, ja absoluut. Ja, ah, ja een overrechte kant. Ja, hebben we ja. niet. Zo, afrecht zijn we niet. Nee. <laughs> nee. Goed, Bedankt ja? voor de conversatie. Ja, dag. Graag de volgende ja, keer, Herman. Ja. Vrijantsdag. Ja. Hallo. Ja, hallo. Dat is Loic aan het woord. Dag, kwestie van alle vriezen. Ja. Vliezen, dat zijn het schoonste deel van de nazenrug of van de konijnenrug. Ah. Dat heeft niks te maken met het vel. Dat is wat anders. Eh, in, oh. daar, dus in, in de couperie, dus ja. in de koeperie, ja. Daar worden dus de. gemokt, Zie je wel? Ja, ja, ja. En dat natuurlijk, dat was een heel, hoe, hoe zou ik zeggen, een gecompliceerde Fabrikateurs, hè? Ja. vellen kwamen toe, die werden in zagemel gedroogd en die werden bestreken met uh, sulf. sulf een, een soort acid. Dan worden die in een oven. Dan worden uh, uh, hoe zou ik zeggen, Allee, van alles eraan gedaan, heel ja. procedeerd. Ja. En dan kwamen die in de snara. Ja. En de snara, dus die waren die vellen heel schoon, plat en getaneerd. Daar stond daar daar dus vast aan, en dan scheuren de maskers, dat in de in de, de stonden, ja. die scheuren dat daar van de konijnenvel of van de uienvel volledig af. Oh ja. En dat bleef bij je, ja. Dat vel van onder dat dat overbleef, daarvan werd Michel gemokst. Dat, dat lieten ze zo de precieze machine, waar dat ze nou het bureaupapier mee snaren in fijne ja. rippeltjes. Hè. Ja. En dat was Fer Michel. En dat doen we konijnenluim van te maken. Een heel goede, dure lijn hè Konijnenluim? Konijnenluim bestaat nog altijd hè. Ja? Iemand dat blad gaat zetten kan niet zonder konijnenluim Dat is een kleurloze, heel klevende luim. Ja. Geen enkel ander uh, product kan ervoor dienen dat we de konijnenluim hebben. Maar dan, die vliezen he, ja. dan was dus volledig, dan, dat, dat open gesneden, wel he, want dat ja. was dan open gesneden. Ja. Dat werd dan het schoonste gedeelte. Ja. En dat werd opgerold in een bolken. Ja. En dat waren de vliezen. Ja. En daar ging voor de chicste feiten van huis. we pastoors, bolloers, bol en alles. En de rest was minderwaarde, kwaliteit en de nappel dat was winnaar, windaard, ja, windaar ja. matrassen. Ja. Ik kan mis zijn hè, maar ik heb dat dikens geweest in, in de koeperie. Uh, dat moet je wel weten. Ja, uh, maar, hoe dat, maar dat was een vlies en dat werd heel schoon opgerold, gelijk als een boudijnje. Ja. En in, in kartonnen dozen verpakt in een grote uh, oude kist met met asfaltpapier en dan ging dan naar je tol. Uh, ja. Ik weet dat nog van mijn moeder en van Karel de Baba, Borzalino ja, en, en ja. alles zo. Dat werd in, in as gemokt, die, die dingen. Ja, ja, ja. En dan noemen ze de vlies. Ja. Want het had geen absoluut niks met het vel te maken. Want dat vlies dat ze daar, tussen een vel dat ze uh, willen zacht maken, ja. dat werd met palmsteen gewreven. Yeah. Dat is uh, een, een schapenveld op een veld te maken he. Ja. dat is het helemaal anders he. oh, het, het vlies van een konijnenveld, het vel van een konijnenveld zou ik ja, zeggen ja. dat wordt in vijfde rippeltjes gesneden en dat is voor de fabrikatie van een heel duur luimsoort. En dan het bovenste, dat wordt natuurlijk de rug, was het schoonste. Ja, en die hadden de stukken van de bike, dat was de tweede categorie, ja. En dan de poorden en en alles zo nog. En dan de afval. Want dat, dat was veel afval en de die daar we in tijd wintermatrassen matrassen gemaakt. Ja. Hier nas was even, uh, veel de de mode hè ja ja win winnaars had ja, winnaars ze -winnaar te dat ja, ja. maar ik geluur dat dat kwam hè daar stond overal in die aan die zeg of bluismachines aan. en die zogen het over tolgen losgekomen aard op en daarvan werd dat achterna gezuiverd en dingen maar ik zie nog altijd gebeuren hoe dat dat hier ging Oh, in de toen dat, dat begon geweten euh, wat dat gedruig werd, en ja, ja, ja, ja, ja. de koorders. En, en alles. zo die man die, die uh, schuren die vellen over een groot mes hoe noemde jij dat de koorders? de korders liever kwamen en die werkten op stuk en, en, en die, die trokken dat wel als dat is, uh, over een soort mes ja. We zodat de heel soepel te krijgen en, dat wordt dan bestreken met, met, met, ik geloof, met een soort zwavelzuur of met een soort zoutzuur, hè, met kwik ja. En dan op pinnen gestoken en dan in de ovens met grasvuur gedroegd. Ja. En zo alleen een, echt ongelooflijk wat we, um, voor de feutel te maken hebben wat voor een, uh, een preparatie dat daarvan van doen had. Hier, dat, dat dat was. En de schoonste dingen, ik kan mis zijn hè, maar dat waren de vliezen. Dat zijn dus de ruggen van de konijnen en van de hazen. Ja want we hadden ook de velle krabbers Ja, Louis. Ja William, de velle krabbers dat was dat over dat groot mezelf hè? hè? Nee. Ja. Die met die dinges en die deden dat de stukjes vliegers af. Je weet, een vel is gedruigd, ze sneden dat open, ja. maar dat was dat stof. Ja. En die man aan zo'n grote voet gelijk als een schoenmaker, maar in plaats van een ding stond daar een, een goed mes op van boven. Ja. Misschien wel van 30, 40 centimeters breed. En daar wreven ze dat mee over. Ja. Totdat dat schoon vlat, vlak was. Ja. Die Daar werden die bestreken. Maar ik nu dan met zwavelzuur of met zoutzuur, was een kwik. En, en dan daarna werden die gedruigd, en dan gingen die, als die gedruigd waren, gingen ze naar de Snorro. Ja. En van in de Snorro gingen ze naar de. Dat waren de mistessen, daar stond de mistessen. En daar werden de schoonstukjes van de dingen verdeeld. Want een, een, een huizenrug, of een, een, een huizenvel of een konijnenvel, was allemaal in eerste keuze. Hè? Nee, nee. Wie, waren, wie waren de mistessen, Louis? Ja jongen, dat zijn allemaal dood. te ja. uh, uh, van below, daar is Dat Er zou nog wel een kunnen zijn, hè, dat dat witte, ik ja. hoop dat lustig, hè, dat is Jean Collin. Ja. We en Waar dan met Schanke, uh, Ja. met te laten is, naar beneden en de dingen. Hè. We gaan eens informeren. Dan aan de Koensborg. Ja. Goed, voilà. goed. Bedankt jongen. En, uh, ik wist dat van Charles van Men, hè. ik wilde dat niet in school zitten. Want Charles van Men je geen pietsen. Dan had ik heel nooit pietsen. Ah, ja. En daar zo in het begin, zie hij slag ik allemaal kapot als je daar binnen ging. Ah, zo. En dan was het belangrijkste van mijn kletje, ja. en dat was een loeike. Ja. En de zoon pas op, als het muziek uitgaat, hè. Ja. want ik kreeg de ervan dat was het van mijn kletje. Ah, ja. En dat zullen we nog wel veel weten, hè. Ja, dat ik. Als de muziek uitging, ja. dan ging ik er mee aan heel rond, met een dikke en stok. Ja. En de die, die willen maar gebruikt veel op haar, haar kneukelen te sluiten als ja, goed de wiener Goed, goed. Onze lijnen zijn bezet. Lodo, bedankt. Tot de volgende keer. Ja. Hè. Hallo? Ja. Lodo? Ja. Adiakan? Ja. ja, het zijn de listen zeker. Ja, ja, ja. Uh, zeg, uh, ik word daar over schapen bezig. hè? Ja. Van een De daarvan hebben ze zeker niet gesproken. Die is, die is. Ah ja, daarvan weet ik al alles. Van de, ja, ja. van de zwetschap? Ja, ik zei altijd dat ik het zwetschap was. En was dat ook zo, niet? Als het maar in het hotel was, ah, ja, want als er iets gebeurd was, ik kan het altijd gedaan. Ik ah. was het zwetschap, hè. Ah, ja. ja. ja het was wel op uh, allee, negatieve dingen en positieve dingen, ik ja. kan het altijd gedaan. Ja, ja. En ja. we hadden zo'n tableau hangen, hè, en daar staat op, hè, black shape. Hè. Ja. Ik denk, maar dan moet ik even hè. En dan hangt die hoek hè. En dan is het zwetschap, daar merk ik dat op staat, ja. <laughs> dat, dat, het, hè. Ah, dat weet het Dat weet het, hè? Dat Dan, uh, een doodvroeiter. Ja. Dat hebben we ook niet gezegd, hè? Nee. Een doodvroeiter. Ah, maar dat kun je ook uh, in de negatieve zin en in de positieve zin. Ja, ja. Positief, hè? Maar wat ik zeggen een dikke ze, uh, Alleen in een vereniging en daar moet je, je komen helpen, hè? Ja. Dan zeggen we, wat een dikke ze, Alleen dat is ook nog een doodvroeiter. Daar nee. gaan we het allemaal doen. <laughs> Ironisch bedoeld. Ja. ja. Zeker, Bedankt, Jelle Ja. ook. U luisterde naar onze 298e aflevering van Diërlijk op Usteek Radio Viva. Bedankt Piet voor de goede technische assistentie. Bedankt voor het goede meewerken. En zeker graag tot volgende week. Tot Nostenwijk, Zarrenee zeggen.